8 uur, het NOS-journaal, Doorald Megens. 44 doden bij vliegtuigcrash Rusland. Scholen hanteren steeds minder traditionele lestijden. En afschaffen strippenkaart mogelijk vertraagd. In Rusland zijn 44 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een Tupolev TU-134 stortte neer in de buurt van Petrozavodsk. Zo'n 300 kilometer ten noordoosten van Sint-Petersburg. Er waren 52 passagiers en bemanningsleden aan boord. Acht mensen overleefden het ongeluk en zijn overgebracht naar ziekenhuizen. Het vliegtuig was onderweg van Moskou naar Petrozavodsk toen het van de radar verdween. Toen het toestel neerstortte op een snelweg vloog het in brand op 1 kilometer van het vliegveld. Steeds meer basisscholen stappen af van de traditionele lestijden. Ruim een kwart van de scholen heeft de lange middagpauze of de vrije woensdagmiddag afgeschaft. Nog eens 55 van de scholen wil daar binnenkort mee beginnen blijkt uit onderzoek van de werkgroep Andere Tijden in Onderwijs en Opvang... waarin ouders en scholen nadenken over andere lestijden. De meeste ouders willen andere schooltijden en zijn ook voor flexibele schoolvakanties. Het komend jaar wordt op tien basisscholen met flexibele vakanties geëxperimenteerd. Het afschaffen van de strippenkaart dreigt opnieuw vertraging op te lopen. GroenLinks en de PvdA willen namelijk pas instemmen met het eind van de strippenkaart... als is voldaan aan drie voorwaarden...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 In Belfast hebben tientallen jongeren de afgelopen nacht rellen veroorzaakt. In een straat die een katholieke wijk van een protestantse wijk scheidt... gooiden ze met stenen zelfgemaakte bommen en Molotovcocktails naar huizen en politiewagens. Een aantal mensen zou gewond zijn geraakt bij het geweld. De burgemeester van de Noord-Ierse hoofdstad... omschrijft de toestand als gespannen en gevaarlijk. De ongeregeldheden deden zich voor bij de wijk Short Strand. Daar wonen veel katholieken... die willen dat Noord-Ierland zich aansluit bij de Republiek Ierland. Short Strand wordt omringd door protestantse wijken... waarvan de bewoners willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van Groot-Brittannië. De voormalige Tunesische president Ben Ali en zijn vrouw... zijn bij verstek veroordeeld tot 35 jaar cel. Volgens de rechtbank zijn ze schuldig aan diefstal en verduistering van juwelen en geld. De echtpaar moet ook een boete betalen van 50 miljoen euro. De Tunesische president en zijn vrouw vluchten in januari naar Saoedi-Arabië... na een maand van betogingen. FNV-voorzitter Jongerius beschuldigt FNV-bondgenoten ervan dat ze proberen met onafcijferwerk het pensioenakkoord ter discussie te stellen. Volgens haar doet de grootste bond van de FNV aan luchtfietserij door te blijven pleiten voor het eigen plan. Jongerius zegt dat dat eigen plan een doodlopende weg is. FNV-bondgenoten stelt dat mensen met een klein inkomen vanaf 2020 niet meer op hun 65ste kunnen stoppen met werken. Doen ze dat wel, dan kunnen ze er wel 25% op achteruit gaan. Jongerius en andere bonden zeggen dat de berekening van FNV-bondgenoten van geen kanten klopt. Vliegtuigbouwers hebben voor ruim 17 miljard euro aan orders binnengehaald op de Parijse luchtvaartshow Le Bourget. Airbus deed de beste zaken. De Europese vliegtuigbouwer kreeg 142 orders binnen. Voornamelijk voor de modernste versie van de A320. Die order heeft een totale waarde van zo'n 10,5 miljard euro. Concurrent Boeing haalde 22 orders binnen met een gezamenlijke waarde van ruim 3 miljard de meeste bestellingen werden gedaan door Amerikaanse vliegtuigleasebedrijven. In dit tornado-seizoen zijn er in de Verenigde Staten al 541 doden gevallen. Dat is het hoogste dodental sinds 1936. Alleen al in de stad Joplin in Missouri... kwamen dit jaar 155 mensen om het leven door het natuurgeweld. De ergste dag was 27 april. Toen kwamen er meer dan 300 mensen om door verschillende tornados. De schade die de verwoestende wervelstormen hebben aangericht... loopt in de miljarden dollars. Een viool uit 1721 van de beroemde Italiaanse bouwer Antonio Stradivarius... is geveild voor het recordbedrag van ruim 11 miljoen euro. De opbrengst komt volledig ten goede aan noodhulp... voor het door de tsunami getroffen gebied in Japan. De viool werd op internet geveild door de Nippon Music Foundation. Het instrument, de Lady Blunt, is volgens kenners... een van de best bewaard gebleven creaties van Stradivarius. Wie de viool heeft gekocht is niet bekend. Het weer vanochtend wisselend bewolkt, met hier en daar wat regen. In de loop van de middag wordt het droger. 18 graden wordt het aan zee, 22 graden in het oosten. Ook morgen is het wisselend bewolkt. En dan trekken vooral middags buien over het land. Temperatuur ligt ook morgen rond de 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. 35 files, bij elkaar 150 kilometer file. De meeste vertraging rond Utrecht, maar ook in het zuiden van het land staan wat langere files... Ik noem de bijzonderheden. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Alfred Budel en Alfred Valkenswaard 7 kilometer. Op de A7 Hoorn richting Zaandam voor knopend Zaandam 5. Op de A9 ook maar Amstelveen langzaam rijden... tussen Beverwijk en knopend Raasdorp over 10 kilometer. A28 Zwolle richting Utrecht bij de Marne 6 kilometer. En op de A58 Breda richting Eindhoven... tussen knopend de Baars en Oorschot 5 kilometer.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 Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Het NOS Radio journal Lara Rensen. En Marcel Ooster. Goedemorgen. Ruzie bij de NVV lijkt ook na het sluiten van het pensioenakkoord alleen maar verder op te lopen. We spreken zo, Agnes Jongerius. Voor de Griekse premier Papandreou is het er vandaag erop of eronder. En Syrië wordt voor de Turkse buren een steeds groter probleem. Het was zijn derde toespraak sinds de uitbraak van de protesten. De Syrische president Assad beloofde opnieuw hervormingen. Maar Syriërs geloven er nauwelijks nog in. Ook in buurland Turkije luisterde men met veel aandacht naar de toespraak van Assad. Niet in de eerste plaats omdat 10.000 Syrische vluchtelingen de grens oversteken. Correspondent Bram Vermeulen is in het grensgebied van Turkije en Syrië. Bram, hoe heeft de Turkse regering gereageerd op die toespraak van Assad? Nou ja, op verschillende manieren. De meest voorspelbare reactie kwam toch van president Abdullah uh, Gül. Die zei, Assad moet veel duidelijker zeggen, alles gaat hier veranderen. Wij willen een meerpartijsysteem. Wij willen er alles aan doen uh, en alles zo organiseren volgens de wil van het Syrische volk. En ik, Assad, ga daar persoonlijk voor zorgen. Nou, dat, was, dat waren uh, een beetje zalvende woorden van Gül, dat het uh, nog niet genoeg was. Maar het interessant vond ik toch wel de speciale adviseur voor het Midden-Oosten van diezelfde president. Dat is een beetje een flap uit. En die zei uh, direct na de speech tegen het Arabische tv-station Al Arabiya... Uh, Assad zegt nu dat hij de komende maanden wel wil gaan hervormen, maar van ons krijgt hij een week. En anders loopt hij het risico op buitenlands ingrijpen. Zo. Dat zijn uh, grote woorden. Ja, dat zijn, dat zijn nogal grote woorden. Vooral omdat ze hier in Turkije voor één ding allergisch zijn. En dat is dat Duitsland ingrijpen. Dus die woordvoerder heeft dat daarna ook meteen uh, moeten intrekken. En, en natuurlijk de, het, het anatolische persagentschap dat het zo had opgeschreven... de schuld gegeven van... Uh, het verkeerd citeren van hem. Uh, maar dat uh, neemt niet weg dat de druk op de Turkse regering van buitenaf om iets te doen en om echt iets te doen ook steeds groter wordt. Ga maar na dat uh, gisteren direct na de toespraak er een telefoontje kwam uit Washington. President Obama heeft met premier Erdogan gebeld. De Britten hebben daarna gebeld. Dwing die Assad nou eens tot echte hervormingen. Of zeg hem dat hij gewoon moet aftreden. Maar dat doen de Turken niet. En tegelijkertijd weet de Turkse regering ook dat. Het gros van de Turk, het gros van de kiezers... Die deze regering zoveel steun heeft gegeven, nog maar een week geleden. Absoluut geen ingrijpen wil. Er wordt hier heel veel geklaagd over de Turkse deelname aan de NAVO-missie in Libië. Veel Turken voelen zich misbruikt door westerse belangen. En ik merk met name in deze grensstreek, in Antakya, Hatay, ook een soort vreemd, vreemde loyaliteit met Assad. Waarbij heel veel Turken toch voelen dat Assad nu een slachtoffer aan het worden is. Hmm. Maar misschien komt er een moment waarom dat Turkije dan niet meer aan kan ontkomen en dat ze toch zullen moeten reageren richting Syrië. Hoe ver zouden ze kunnen gaan, willen gaan? zouden kunnen doen wat ze met andere dictators in het Midden-Oosten hebben gedaan en hem gewoon vertellen. Je, Assad, je moet nu gaan. Uh, vergeet niet dat ze dat hebben gedaan bij Hosni Mubarak, ja? toen het uh, Tag protest op Tag Tagierplein in Cairo zo groot werd dat de Turkse premier voelde dat hij iets uh, moest doen. En vergeet niet dat ze dat inmiddels ook met Gaddafi hebben gedaan en dat de Turken inmiddels meevliegen met bommenwerpers boven, boven Libië. Dus die optie ligt er nog steeds. Alleen, eh, je kunt niet vergeten dat het Syrië toch een ander geval is. Het is een direct buurland en dat betekent dat als Assad dat zou vallen... en iedereen gaat ervan uit dat dat zeer bloedig zou zijn... dat de Turken daar ook heel veel last van zullen krijgen. Want dat kun je dan ook wel zien aan de omvang van de vluchtelingencrisis hier. Ja, want vertel daar nog eens over Bram. Jij bent in dat gebied, in dat uh, grensgebied. Hoe moet dat verder met die vluchtelingen die daar zitten? Ja, ik heb die vluchtelingen die reageerden gisteren natuurlijk buitengewoon ontstemd. Uh, op die speech van Assad. Uh, en Vooral zijn oproep om terug te keren aan hen werd hier met uh, hoon ontvangen. Ik zag uh, dat er schoenen werden gegooid naar de televisie door sommige vluchtelingen. Uh, voor veel vluchtelingen uh, zijn die opvangkampen nu de duidelijkste boodschap geworden naar de wereld. dat wonen in Syrië gewoon levensgevaarlijk is geworden. Het is dus een soort politiek statement geworden om hier nu te zijn. Iemand beschreef die opvangkampen gisteren aan mij als het Syrische Tahrirplein. En nu weggaan voor die vluchtelingen zou impliceren dat het weer fantastisch gaat in Syrië. En dat gunnen ze president Assad natuurlijk niet. Nee. Bram Vermeulen, dankjewel. Vanuit dat uh, gebied daar uh, tussen Turkije en Syrië. Het is twaalf minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal onrust binnen de FNV houdt aan over het twee weken geleden bereikte pensioenakkoord. Voorzitter Agnes Jongerius staat nog altijd lijnrecht tegenover Henk van der Kolk... de baas van FNV-bondgenoten dat is de grootste bond binnen de vakcentrale. Volgens Jongerius is het alternatieve pensioenplan dat Van der Kolk vorige week presenteerde... een doodlopende weg. In dat plan wil bondgenoten dat pensioenfondsen voortaan een vaste buffer aanhouden... om pensioenen zekerder te maken. Mevrouw Jongerius, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u echt zo'n ruzie met Van der Kolk? Nou, heb ik zo'n ruzie. Kijk, dat het pensioenakkoord hooglopende emoties met zich mee zal brengen... dat wisten we al van tevoren. Dat was ook vorig jaar toen we het akkoord op hoofdlijnen sloten. Dus dat dat nog wel even door zou gaan... Uh, uh, dat verbaast mij niks. En ik heb ook wel begrip voor hoge oplopende uh, emoties. Maar waarom verbaast u dat niks? Want het, het, het woord is nu toch aan uw leden? Die mogen zich uh, erover uitspreken. Maar, precies. En zeg maar, juist omdat het woord aan de leden is... denk ik dat het goed is uh, om uh, aan de kop uh, van dat hele traject wel de feiten in het juiste perspectief neer te zetten. En als ik zeg, het plan van SNV-bondgenoten is een doodlopende weg... dan bedoel ik daarmee te zeggen, het is een plan met hun buffers... wat prima past binnen het pensioenakkoord. Dat heeft u al geregeld in dat akkoord, zegt u eigenlijk? Het past prima binnen het akkoord. En als de mensen in de metaal zeggen, wij willen graag op deze manier... onze toekomstige pensioenregeling ingericht willen... Uh, hebben. Wat mij betreft uh, kan dat. Dat past ook binnen het akkoord. en uh, Mijn stelling is alleen... Uh, wat voor de metaal de beste keuze is... legt dat nou niet verplichtend op aan uh, de mensen die in de gezondheidszorg werken... of bij de politie of in de bouw. Het pensioenakkoord biedt juist de flexibiliteit... om per sector met de werknemers daar te kijken... wat de beste inrichting van het pensioenstelsel is... en te suggereren dat je een model hebt wat je aan heel Nederland verplichtend op kan leggen, eh, dat vind ik dus een doodlopende weg. Daar ja. is geen steun voor binnen de FNV en niet bij de werkgevers en ook niet eh, bij het kabinet. Ja, precies, en we hebben hier een heel persbericht van uw hand. Uh, voelt u nattigheid? Uh, is dit offensief nodig omdat u denkt dat het niet goed gaat komen met dat referendum? Nee, kijk, uh, we gaan uh, uh, natuurlijk gewoon een referendum uh, houden. Dat ja, maar volgens mij geneden. ziet u dat niet helemaal met vertrouwen tegemoet... anders stuurt u niet zo'n persbericht. Uh, nou, dat is, kijk, ik reageer eigenlijk op de aanhoudende berichten van uh, bondgenoten... Uh, alsof het alternatieve model uh, ook een kansrijke optie is. Uh, we hebben een jaar lang onderhandeld. Uh, we hebben de plannen van bondgenoten uh, uh, besproken... Uh, en we hebben geconstateerd dat andere bonden binnen de FNV... andere bonden bij de andere vakcentrales, de werkgevers, het kabinet... niks zien in één model wat verplichtend opgelegd moet worden voor 8 miljoen eh, nee. mensen eh, die iets met een pensioenregeling hebben. Precies. Mevrouw, daarover daarover oh. moet je dus niet, dat is mijn stelling... Eh, doen alsof je ook nog een alternatief kan, eh, kan kiezen. Ja, precies. Dat, dat, heeft u, dat heeft u duidelijk gemaakt. Maar wat u doet in dat persbericht is zegt dat eh, FNV-bondgenoten eh, de kluit belazert. Dat ze niet ja. met juiste cijfers komen. Eh, is het zo ernstig? Maar dat je een meningsverschil hebt, dat, dat, is, dat kan ja. natuurlijk gebeuren. Maar u zegt dat ze niet eerlijk zijn. Nou, ik heb gezegd, uh, ze uh, stellen het pensioenakkoord nu ter discussie op basis van onaffercijfers. cijfers. Um, FNV bondgenoten doet een luchtfietserij, dat is nogal wat om te zeggen. Nou, uh, kijk, uh, die onafse cijfers eerst maar uh, even. Uh, wij hebben om cijfers gevraagd. Ook de Tweede Kamer heeft om cijfers gevraagd. En als ik goed geïnformeerd uh, ben... komt uh, minister Kamp vandaag met de eerste uh, rekenexercities van het Centraal uh, Planbureau. En ja. uh, laten we nou gewoon even rustig afwachten tot uh, die cijfers er zijn... en niet iedereen elkaar om de oren slaan met eigen, uh, eigen cijferrijkse. Uh, de luchtfietserij gaat over... Uh, zeg maar dat ene plan wat verplichtend opgelegd moet worden... aan de hele pensioensector. Nee. Uh, dat vind ik zeg maar, geen faire manier uh, om uh, de zaken uh, voor, te, uh, voor te stellen. Nee. Wat de jongens uh, en meisjes in de meta willen... kan binnen het pensioenakkoord. En dat vind ik dat er ook gewoon even eerlijk bij verteld moet worden. Goed. Iedereen moet dus eerlijk zijn. Mevrouw Jongerius, Agnes Jongerius, voorzitter van de fnv Vakcentrale. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Een uh, mooi meisje met een brede hoed wordt publiekslieveling in het Rijksmuseum. Directeur Pijbers vertelt er zo over. Eerst maar eens even naar een ander mooi meisje, Jolande van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Dan gaat het eigenlijk naar alle verwachting best wel goed. Ondanks die motregen die hier en daar naar beneden valt. 170 kilometer file, vrij weinig bijzonderheden. Wel veel vertraging op de route A7-A8 richting Amsterdam. Op die A7 voor knopen Saandam 5 kilometer. Op de A8 uh, 7 kilometer voor het knopen Koenplein. Nog een lange file op de A9 de hele ochtend al, ook maar richting Amstelveen. Voor knopend Raas op 9 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen Renken en knopend Ewek 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mag de nieuwe regering van premier Papandreou doorgaan? Griekse volksvertegenwoordiging stemt daar komende nacht over. En er staat veel op het spel, want Griekenland is zo goed als failliet. Tamandrehoe lijkt de enige die het faillissement kan voorkomen. Dat wil hij doen door draconische bezuinigingsplannen door te voeren. Correspondent Connie Kees in Athene konie dat wordt dus spannend. De premier heeft alles uit de kast gehaald om het parlement achter zich te krijgen. Maar zal dat genoeg zijn? Nou, hij heeft afgelopen zondag opnieuw een uh, met vlagen, moet ik zeggen... emotionele oproep gedaan tot eenheid. En dat was vooral gericht aan zijn eigen parlementaire fractie... die scheuren had vertoond. Twee uh, parlementsleden stapten op. Maar omdat zij hun zetelopgaven veranderen... en niets in de meerderheid van de socialisten in het parlement... die bezitten nog steeds 155 van de 300 zetels. Nou ja, is daarna naar Brussel vertrokken... waar hij gesprekken heeft gevoerd met uh, voorzitter van de Europese Commissie... En de Europese president van Rompa. En hij heeft nog eens hen nog eens verzekerd dat hij vastbesloten is de bezuinigingen door te voeren. Ja, in de loop van vandaag komt de premier terug om bij de stemming in het parlement aanwezig te zijn. En hoe gaat het dan in zijn werk? Wordt er een motie ingediend of gestemd? Nou, die is al waar? ingediend. Afgelopen zondag al. Wat er in het parlement gaat gebeuren is dat er gestemd wordt over de vertrouwenskwestie. Na nou, opnieuw een urenlange debat vanavond. En de stemming zal dan rond middernacht plaatsvinden. Nou, en dan de verwachting is dat de regering het vertrouwen wel zal krijgen? Ja, de verwachting is dat dat wel gaat lukken. Dat waarschijnlijk alle socialistische parlementsleden... hun vertrouwen in de nieuwe regering van Papandreou zullen uitspreken. En dat is in ieder geval de mening van Pasok, socialistisch parlementslid Elena Panariti... Um, Ik ben er best positief Ik geloof dat uh, we een heel sterk stem van vertrouwen zullen hebben voor de nieuwe reshuffling, voor het nieuwe kabinet. Um, Ik denk dat mijn vraag is wat er op woensdag gebeuren? Wat gebeurt er woensdag? Vraagt deze parlementariër zich af. Zij klinkt niet heel erg zeker over het vervolg. Hoe ziet dat eruit? Ja, nou, het begint natuurlijk, uh, woensdag uh, is het begin van de echte uitdaging. Hè. Dan uh, moet uh, het nieuwe pakket van bezuinigingsmaatregelen voor de komende jaren door het parlement geloodst worden. Dat gaat om 28 miljard euro in de komende 3,5 jaar. Uh, nou, dat debat begint 28 juni. Uh, en begin juli is dan uh, ja, de kritieke stemming. Hè. Dan wordt duidelijk of dat pakket... Uh, door uh, het parlement wordt aangenomen. Is het ondertussen uh, nogal het onrustig op de straat? Of valt dat mee, Conny? Uh, ja, vandaag uh, zijn er weer allerlei acties uh, uh, aangekondigd. De mensen op het plein voor het parlement... die uh, hebben voor vanavond uh, ja, weer opgeroepen... tot een vreedzame omsingeling van het parlement... Hè, tegen de tijd dat die stemming eraan komt. Uh, ook de ambtenarenbond uh, komt bijeen voor het parlement. Uh, dus ik verwacht dat daar wel weer... Nou, zeker tienduizenden mensen zullen staan. Oké, okay. nou, dan horen we later meer van jou, Corny Keeser in Athene. Dankjewel, Corny. Ze wordt de lieveling van het publiek genoemd. Een meisje met een grote hoed in een satijnenwit gewaad met in haar hand een mandje met pruimen. Staat afgebeeld op een schilderij van Cesar van Everdingen. Vanaf vandaag is deze jonge dame te zien in het Rijksmuseum. Daar gaan we over praten met de directeur van het Rijksmuseum, Wim Pijbis. Wim Pijbis, goedemorgen. Goedemorgen. Dus de trotse bezitter van dit kunststuk. En dat stemt u blij? Ja, zeer blij. Ik ben overigens niet de bezitter, hoor. Het is ja, de Rijkscollectie. Rijks ja, daarom. Dat is, u zou, dan zou u wel erg gelukkig zijn. Juist. Ja, want u wilt dit iedere ochtend wel zien hè, als u wakker wordt. Ja, dit is uh, wat wij wel eens noemen een goedemorgen schilderij. Dus ik ga straks ook als eerste even het museum in en dan zie ik haar hangen. En dan <lacht> zie ik dat ze wat tegen klinkt. me zegt goedemorgen, Wim. En dan zeg ik goedemorgen, meisje, <lacht> want ze heeft nog geen naam. Maar dat zijn, uh, ja, dat zijn prachtige schilderijen. Wat maakt uh, dit schilderij, uh, deze vrouw, misschien zo bijzonder? Um, nou, het is, een heel zonnig, uh, het is een heel zonnig schilderij. De zomer begint vandaag, uh, althans uh, op de kalender. zeggen ze, ja. Ja, als ik naar buiten kijk dan, dan valt het nog tegen. Maar goed, dit is een heel zomers portret met een prachtige vrouw uh, en een wat ontblote schouder. Ze lacht je liefelijk toe, maar dat is, dat is meer het, het, uh, de geportretteerde. Als ik schilderkunstwerk bekijk, dan, dan is van even dingen hier. Uh, ja, heeft hier een meesterwerk afgeleverd. Met ja, stofuitdrukking, zoals we dat noemen. optimaal, een prachtig glanzende huid. mooie stof, een mooie hoed. perspectief, nee. compositorisch. alles zit gewoon geweldig in elkaar. En dat is echt een feest om naar te kijken. Ik vind het meisje er helemaal niet 17e eeuws uitzien. Met, nou, met zo'n moderne hoed. Ja, dat klopt. Dat is ook precies uh, het, het, het aantrekkelijke van dit schilderij. Wij kennen die Gouden Eeuw vooral als, als wat sober en somber en streng en plechstratig. En dit is nou juist een heel joyeus uh, uh, andere kant. Een hele feestelijke kant. Het is heel een hele, frivol. He? Dit is bijna frivol. Ik werd dat goed ontvangen destijds? Jazeker, dat zijn, um, als je ja, denk ik, het belangrijkste uh, schilderstuk van de Gouden Eeuw, dat is, dat is Huis ten Bos, de, de Oranjezaal. Dat is echt een feest uh, van heb ik jou daar. En daar zitten daar zit dus echt hele. Zonnige, hele, hele, hele barokke, hele fijne schilderijen die, die daar te zien zijn. En dat is ja dat is een heel ander type schilderkunst dan dat wij uh, in de musea uh, zien. En dat, dat is ja, Rembrandt is veel bruiner bijvoorbeeld. En ja, dit is nou typisch een heel, heel kleurrijk schilderij. Ja, Dit meisje wilde u hebben, u heeft er ook een hoofdprijs voor betaald. Ja, gelukkig is de, ba nou ja, de Bank die, die stelt ons in de oh. gelegenheid om dit soort aankopen te kunnen doen bij tijd en weilen. Maar de ja. markt ligt wat lager uh, voor van Even Dingen. Ja, nou kijk, de, de schatting, uh, dat mag u wel weten, want het, uh, ja, het, bij Veilingen is dit openbaar. Uh, maar gelukkig waren er meer, of gelukkig, er waren meer uh, kapers op de, op de kust. Dus dan, ja, dan gaat zo'n prijs die gaat door het plafond en dan eindigt de teller op 1,3 miljoen euro. Ja, dat is nou eenmaal wat een topstuk kost uh, vandaag de dag. En nou ja, nogmaals, die Bank -Loterij, die maakt het mogelijk om dit, uh, om dit te kopen zonder dat het, uh, het Rijksmuseum zelf geld kost. Huh. Nou zagen wij het schilderij, we zagen de naam en dachten... Dat is niet heel erg origineel, het meisje met de brede hoed. Wat vindt u daarvan? Ja, dat zijn nog van die uh, noodnamen zoals dat heet. Ik bedoel, we weten niet hoe ze heet. En uh, ja, dan moet een schilderij toch een naam hebben. Uh, ja, portret van een vrouw, kan je al zeggen. Uh, ja, dat is dan helemaal niks. Uh, dus vrouw met brede hoed, of meisje met brede hoed. Maar wat we eigenlijk willen doen uh, deze zomer is mensen uitdagen of uitnodigen eigenlijk... om een uh, naam voor haar te gaan bedenken. Vrouw Zomer of nou, noem maar iets. En uh, de bedoeling is dat mensen dat dan uh, kenbaar maken. Een kaartje invullen en dat inleveren bij het Rijksmuseum. En dan uh, ja, kans maken op een uh, reis naar een uh, zonnig oord. Okay. In Italië. Nou, ik vind het een echt... Uh, ik zal tippen. Wat vindt u? Een ja. <lacht> pruimen meisje. <lacht> wat, wat, wat vindt u zelf, meneer Pijpers? Ja, Ik ben er nog niet over uit. Ik, volgens mij heeft ze gewoon een hele mooie naam. Oké. Okay. En, en daar komt u graag achter. En wij met u. We horen graag als u de naam gevonden heeft. Wim Pijpers, directeur van het Rijksmuseum. Dank u wel. Goed zo. Ja, dank u. Die hoed doet wat aan Saturnus denken. Maar goed. <lacht> Joris van de Kerkhof dan naar Utrecht... voordat we ons verliezen in de naam. Joris, over de achterstandswijken... Um, waar het ondanks alle maatregelen die zijn genomen... niet echt beter mee gaat. Nee, bijvoorbeeld. Uh, het is tegen de verwachting in dat de leefbaarheid en de veiligheid nauwelijks verbetert met de aanleg van, uh, van groen en sport- en speelvoorzieningen in de wijken. Uh, in Overvecht geweest. Uh, het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Nu even uh, bij, de, bij de wethouder, uh, bij het gemeentehuis uh, in Rotterdam, waar de stad nu ook echt schoongemaakt wordt. Wat een mooie stad, hebt u? Ja, er wordt wel hard aan gewerkt om de stad schoon te houden, ja. ja. Dus merk je toch zeker in de binnenstad uh, doen we het extra. Uh, dat het voor het... Uh... De stemming onder de mensen, of het nou goed of slecht gaat, is, is hoe het eruit ziet heel belangrijk. Ja. Op de weg van Overvecht hier naartoe eh, nou, zag het er niet zo ontzettend schoon uit. Maar dat was met name het centrum, het eh, ja. vuilnis wat nog opgehaald moet worden. Nou, ik denk dat waar u geweest bent, is net het straatje waar de studenten tot redelijk laat in de nacht uh, hun plezier beleven. En daar wordt s'morgens vroeg al vrij snel opgeruimd. Nou, daar bent u net even te vroeg geweest, maar dat is over een uurtje allemaal, allemaal weg. Nou, fijn is dat. Uh, het groen. Uh, uit het onderzoek blijkt uh, dat, uh, dat, dat het groen het niet per se veiliger maakt in krachtwijken. U zei al van, uh, nou ja, uh, Overvecht is juist een van de groenste wijken. En mensen vinden het juist heel prettig, uh, dat groen. U snapt niet helemaal die constatering dan nee. van het Sociaal en Cultureel Planbureau? Die constatering snap ik niet helemaal. Uh, Overvecht bijvoorbeeld is in een van de wijken staat bekend om zijn groen. Uh, maar je moet wel, zeg maar onder de noemen, schoon, heel en veilig. En nou, het was zorgelijk voor alle wijken uh, dat dat een van de speerpunten is uh, in, in, in een wijkaanpak naast een heleboel andere dingen. Ja, nou krijgt u minder geld uh, de, deze jaren. Is er dan nog wel voldoende geld om het schoon te houden? Ja, het is een van de ja, manieren waarop je toch je stad, stad op pijl kunt houden, de stemming onder de mensen goed kunt houden. En uh, wij hebben gezegd, daar gaan we niet, uh, niet op bezuinigen. Uit het onderzoek blijkt ook dat het heel goed is om huizen te slopen... en daar nieuwbouw voor neer te zetten, huurhuizen te slopen, koopwoningen neer te zetten. Alleen, ja, als je nu naar de bank gaat, zeggen ze wel nou, fijn dat u, hier, dat u hier aankomt. Hebt u regelingen dat mensen dan toch een huis kunnen kopen? Dan, dan moeten we kijken of we uh, ja, daar, daar in, in iets het iets, iets, iets tempo mee om kunnen gaan. We zullen moeten kijken of we meer bestaande woningen kunnen, kunnen verkopen. Want ook dan draag je natuurlijk bij aan die woningdifferentiatie. Want het is niet alleen dat je zeg maar, de mensen die er nu wonen steunt. Dat je moet de mensen die daar ja, de sociale stijgers in overweg moeten... eigenlijk ook in Overweg kunnen blijven wonen als ze een woning willen kopen. Uh, ja, en, en de wijken moeten ook weer aantrekkelijk worden voor mensen van buiten die wijk. Dan nou, rijdt weer de, een, een ander karretje van de afdelingen schoonmaken van de gemeente Utrecht. Als ik nu naar Overweg terugrij, dan is het minder erg. Dan hoop ik dat het in de Nobelstraat uh, minder erg is. Maar Overweg moet er sowieso goed bij liggen. Dank u wel. Graag gedaan. Centraal Beheer Achmea weet dat ondernemers graag gebruik maken van de kennis van collega-ondernemers. Nou, wat ik vanmorgen bij de post kreeg, zelfs mijn boekhouder staat voor een raadsel. Hoe pakken andere ondernemers dat nou aan? Goed dat u belt. Juist hiervoor biedt Centraal Beheer Achmea 100 ondernemers. Het online informatieplatform voor en door ondernemers. Dat is mooi. Ik ga meteen even kijken. 100 ondernemers. Direct antwoord op al uw vragen en inzicht in de aanpak van uw collega-ondernemers.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 Veel doden bij bomaanslag Irak en 44 doden bij een vliegtuigongeluk in Rusland. Half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Bij een bomaanslag in Irak zijn zeker 21 mensen omgekomen. Dat gebeurde in Diwaniya, zo'n 150 kilometer ten zuiden van Bagdad. De bom zat verstopt in een auto die geparkeerd stond bij het huis van de gouverneur van de provincie Al-Qadishia. Meer dan 30 mensen raakten gewond. In Rusland zijn 44 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een Tupolev stortte neer in de buurt van Petrozavodsk, zo'n 300 kilometer ten noordoosten van Sint-Petersburg. Er waren 52 passagiers en bemanningsleden aan boord. Acht mensen overleefden het ongeluk. Het vliegtuig was onderweg van Moskou naar Petrozavodsk toen het van de radar verdween. Correspondent Kiesje Hekster. Het is duidelijk dat het miste op dat moment van het ongeluk dat er slechte weersomstandigheden waren. Uh, er zijn ook verhalen dat er problemen geweest zouden zijn met de landingsbaan op het vliegveld zelf. In ieder geval zijn inmiddels de twee zwarte dozen aan boord van het vliegtuig gevonden. Die zijn in goede condities net bekendgemaakt. Dus die zullen uiteindelijk verder uitsluitsel uh, moeten geven. De Tupolev stortte neer op een snelweg op ongeveer een kilometer van het vliegveld en vloog in brand. Staatssecretaris Atsma heeft onrechtmatig gehandeld... door de invoer van Maleisisch hardhout toe te staan. Dat heeft de rechter in Den Haag in een kort geding tegen hem bepaald. Volgens een adviescommissie wordt het Maleisische hout niet duurzaam geproduceerd. De staatssecretaris moet nu wachten met het toestaan van de invoer van het Maleisische hout... tot een beroepsprocedure tegen het advies is afgerond. De gemeente Bergen in Noord-Holland wil dat zoveel mogelijk inwoners bij de Raad van State in beroep gaan tegen plannen voor een ondergrondse gasopslag. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de plannen, maar de gemeente is tegen de komst van die opslag. Volgens de wet mogen lokale en regionale overheden niet in beroep gaan tegen een besluit van de Rijksoverheid. Burgemeester Hafkamp van de gemeente Bergen. Zelfs er ook alles aan gedaan om het tegen te houden. En de burgers vragen ook van ons: van wat, wat kunnen wij nu nog doen? We hebben onze inwoners gisteravond op de informatieavond geadviseerd om in beroep te gaan bij de Raad van State. Ja, en dit is dan ongeveer het laatste, laatste redmiddel dat nog overblijft. De gemeente Bergen denkt dat de opslag aardbevingen en schade aan de natuur veroorzaakt.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 En als deze drie harde eisen niet zijn ingewilligd... en duidelijkheid erover komt hè, wanneer dat goed geregeld is... Ja, dan kunnen wij niet instemmen met het uitschakelen van de strippenkaart. Minister Schultz van Hagen wil die strippenkaart per 1 juli uitschakelen... in het stads- en streekvervoer. Ze heeft dan wel de steun van GroenLinks en de PvdA nodig. Want gedoogpartij PVV en de SP zijn valikant tegen het verdwijnen van de kaart. Vliegtuigbouwers hebben voor ruim 17 miljard euro aan orders binnengehaald op de Parijse luchtvaartshow Le Bourget. Airbus deed de beste zaken. De Europese vliegtuigbouwer kreeg 142 orders binnen en dat worden er nog veel meer, zegt deze Airbus topman. Well it'll be over 600. Now how much over 600? Let's wait until Thursday or Friday when we have our wrap-up press conference to see. You. Ja, donderdag of vrijdag weet hij meer. Hij verwacht dus ruim 600 orders aan het einde van de week. Concurrent Boeing heeft tot nu toe 56 orders binnengekregen. En de meeste bestellingen zijn gedaan door Amerikaanse vliegtuigleasebedrijven. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De bewolking overheerst en af en toe valt er wat regen. Dit beeld zien we een groot deel van de dag. Pas later in de middag wordt het wat droger... en klaart het vanuit het westen een beetje op. Echt brede opklaringen zullen er toch niet bij zitten... Ondanks de bewolking komt het kwik uit op een vrij normale temperatuur voor de tweede helft van juni, gemiddeld zo'n 21 graden. De zuidwestenwind is overwegend matig boven land en vrij krachtig aan zee. Vanavond en vannacht is het meest bewolkt en valt er af en toe wat regen. Vannacht wordt het niet kouder dan 12 tot 14 graden. Morgen woensdag ook veel bewolking en in de loop van de dag toenemen de op een bui, vooral in het binnenland. Later op de dag meer ruimte voor de zon en in de avond lijkt het breed op te klaren. De temperatuur levert ten opzichte van vandaag een paar graden in. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 176 kilometer file. De meeste files zijn 4 kilometer lang. Uitzonderingen zijn de A4, Amsterdam richting Den Haag. De surrlof en Leidschendam 14 kilometer... Tussen Dorp en Leidserdam is de rechte rijstrook dicht. Dat heeft te maken met een aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen. Ook lang is de file op de A8 Zaandam richting Amsterdam... tussen Krommenie en knooppunt Koenplein 7 kilometer... en op de A9 ook maar Amstelveen... tussen Beverwijk en Knopendraasdorp 11 kilometer. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum... is het langzaam rijden en stilstaan tussen Dodewaard en Tiel. Mijn zoon, er is geslaagd bij de zak.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 Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Of u nu in de zorg, industrie of recreatie werkt... Randstad levert snel vakantiekrachten voor iedere branche. Zo gaat u fluitend de zomer door. Twitter je spaardoel van vroeger en maak kans op duizend ouderwetse guldens. Kijk op rabobank.nl-twitteractie en doe mee met hashtag jeugdspaardoel.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 Goedemorgen, het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Toen doen dit jaar maar weinig Nederlandse tennissers mee op Wimbledon. Twee om precies te zijn en één ligt er al uit. Igor Seisling had gisteren al een heel kort Wimbledon-debuut. En dus rust nu alle hoop op Robin Haase. Gaan we over praten met Marcella Meska, die Wimbledon volgt. Marcella Haase speelde gisteren negen games tegen de Spanjaard Pere Riba. Toen begon het te regenen. Hm, heb je al een beetje indruk van Haase kunnen krijgen? Ja, hij speelde gewoon prima. Vooral zijn, zijn service liep uitstekend, een paar aces. En ja, als hij zijn eerste service insloeg, verloor hij zelfs geen punt. Dus hij serveert nu voor de winst bij 5-4 eigen service, 30-15. Ja, moet hij vandaag verder op diezelfde baan... en heeft hij nog maar twee puntjes nodig. Maar ja, best een, een moeilijke stand... om dan weer die wedstrijd opnieuw te beginnen. Maar goed, op zich eh, verwacht ik wel dat Hazen... dit klusje gaat, gaat klaren vandaag tegen Riba. Oké, okay, nou wow. echt zomers is het niet, hier in Nederland in ieder geval niet. Uh, hoe, hoe is het daar? Ja, het is een beetje hetzelfde. Hè? Het is uh, droog nu, bewolkt, wel weer kans op een bui. Uh, net als gisteren, toen kwam het aan het eind van de dag. Zes uh, uur onze tijd ongeveer, toen begon het uh, te regenen. Dus laten we hopen dat we toch weer een uh, groot deel van de dag uh, kunnen spelen. Want ja, die eerste dagen zijn belangrijk. Dan zijn er heel veel uh, wedstrijden te plannen en uh, uh, te spelen. Dus uh, belangrijk dat het uh, toernooi niet te ver achter. Ja, uh, er is die ene partij hè? Uh, van vorig jaar. Iedereen weet het waarschijnlijk nog wel. Op baan 18 tussen John Isner en Nicolas Mahou. Die duurde ruim 11 uur. De uh, vijfde set eindigde in 7068. Nou, begrijpen wij dat ze dit jaar opnieuw tegen elkaar spelen? Toch niet weer op baan 18 hoop ik? Nee, nee, dat was ook wel een verzoekje dat vooral de Fransman Nicolas Mahu had ingediend bij de referee. Die zei, uh, nu we tegen elkaar spelen, dat is al verschrikkelijk. Hè. Ze noemden het zelfs een vredeloting. Want de mannen zijn ondertussen ook hele goede vrienden geworden... na alles wat er is gebeurd. De publiciteit rondom die lange wedstrijd van vorig jaar. En ze zeiden, alsjeblieft niet op die baan 18 weer. Want dat brengt te veel herinneringen naar boven. Dus ze mogen vandaag uh, pas in de vierde partij... Dus dat duurt nogal lang, dat is tegen de avond. Op de vernieuwde baan drie spelen. En uh, ja, uh, het kan natuurlijk nooit meer zo mooi worden als vorig jaar. Maar uh, daar zullen een hoop mensen en uh, heel veel televisiekijkers... denk ik, naar nou uitkijken. Slaap zakken mee. Uh, Roger Federer en Novak Djokovic komen ook in actie. Hebben zij nog lastige tegenstanders? Uh, Federer tegen een uh, debutant uit Kazachstan, Mikael Kukushkin. Nou, Federer is in uh, goede doen dat we zagen we op uh, Roland Garros. Hij is hier uh, op jacht naar zijn zevende titel. Daarmee zou hij Piet Sempers kunnen evenaren. Um, Eigenlijk heeft Federer aan het begin van dit jaar... zijn zinnen gezet op deze wimbledon titel. Hij zegt ook de nummer 1-ranking kan uh, rond deze zomerperiode bepaald worden. Want ja, zelfs Federer kan Nadal nog aflossen als de nummer 1. Als Federer wint en Nadal weer voortijdig verliest. Maar ja, Djokovic kan dat ook. Dus het is ongelooflijk spannend nu bij de mannen. Uh, maar zowel Federer als Djokovic uh, ja, zullen toch wel de eerste ronde winnen. Djokovic heeft het wel iets moeilijker. Die speelt tegen een lange Fransman... Jeremy Chardy is wel een goede aanvallende tennisser. Ook op gras kan hij aardig uit de voeten. Maar uh, Djokovic toch, uh, die zo'n goed jaar heeft gehad, uh, die zie ik niet in de problemen komen. Marcela Mesker over de tweede dag, de aankomende tweede dag van Wimbledon. Vindt u meer op onze website eh, over op onze website nos.nl. Door naar Rusland. Zeker 44 mensen zijn omgekomen bij een ongeluk, een vliegtuigongeluk in, uh, in het land. De Tupolev 134 was op weg van Moskou naar uh, Petrozavodsk en kwam vlak voor het vliegveld in het probleem en stortte neer op een snelweg. Volgens een woordvoerder van het ministerie van noodsituaties hebben acht mensen de ramp overleefd. Uh, rond twee uur vannacht zijn acht mensen naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving gebracht, vertelde deze woordvoerder ook nog. Ja, Dat was eerder nu contact met onze correspondent in Rusland, Kisha Hekster. Kisha, wat is het laatste nieuws over de vliegram? Van die acht overlevenden waar die woordvoerder net over sprak... zijn onder andere twee kinderen met hun moeder. Al die overledenen zijn heel ernstig gewond. Ze liggen met zware verwondingen in ziekenhuizen. Zes van hen worden op korte termijn naar Moskou overgebracht... omdat de ziekenhuizen hier gewoon veel beter zijn. Volgens de passagierslijst zou er onder de 44 doden een Nederlander zijn. Dat is nog niet bevestigd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Wel is duidelijk dat er meer buitenlanders aan boord waren. Uit Zweden, uit Oekraïne. Ook vier doden met een Russisch en Amerikaanse nationaliteit. Er zijn op dit moment reddingsvliegtuigen uit Moskou naar Karelië. De Deelrepubliek waar dat ongeluk is gebeurd onderweg om de hulpverlening te plaatsen, te vergemakkelijken. En vanmiddag vertrekt ook een vliegtuig uit Moskou... met ongeveer 100 familieleden. Het uh, vliegtuig was opgestegen uit Moskou om naar Petro Zabot te gaan. Zij gaan uh, later vandaag dus daar naartoe. Verder zijn het vooral meer details over wat we al uh, wisten... toen het uh, vliegtuig neerstortte vannacht vlak bij die landingsbaan... dat het ook echt heel vlakbij al was. Het vliegtuig zou een auto geraakt hebben, bomen op de snelweg terecht zijn gekomen... waarbij het een wonder is dat er geen andere huizen en kantoren geraakt zijn. En op de beelden hier op de Russische televisie zie je één grote vuurbal... waarbij duidelijk is dat er gewoon heel weinig over is uh, van dat vliegtuig. Hmm. Als het zo dicht bij de landingsbaan was... dan was het, uh, naar alle waarschijnlijkheid, aan landen. Is er iets bekend over de oorzaak van het uh, neerstorten? Er wordt wel langzaam iets meer duidelijk, ja. Er worden onderzoekers die bekijken nu drie mogelijke scenario's. Dat het zou gaan om een menselijke fout die heeft geleid tot het neerstorten van het vliegtuig. Dat het te maken zou hebben met de toestand waarin het toestel zich bevond... Of dat het iets te maken zou hebben met de weersomstandigheden. Want het is duidelijk dat er op het moment van de ramp een hele dichte mist hing daar. En dat het heel slecht weer was. Tegelijkertijd komen hier steeds meer verhalen naar buiten. Over dat er iets mis zou zijn met de landingsbaan van het vliegveld. Namelijk dat het geen, landings, uh, geen verlichting zou hebben. Wat natuurlijk uh, dramatisch is als je wil landen in dichte mist. Eerst gingen de verhalen dat het vliegtuig in zijn, uh, toen het aan het neerstorten was, de elektriciteitskabel geraakt heeft en dat daarom de verlichting zou zijn uitgevallen. Maar nu komen er steeds meer verhalen naar buiten dat er überhaupt geen verlichting was daar in Karelië en dat zou heel goed kunnen. Het onderhoud van vliegtuigen en van de vliegvelden in Rusland staat niet bepaald goed bekend. Maar goed, het is te vroeg om te definitief te zeggen dat dat inderdaad de oorzaak is geweest. Dat blijft nog even speculeren. De zwarte dozen van het vliegtuig zijn gevonden. Allebei, ze zijn in een goede toestand. Dus die moeten uiteindelijk uitsluitsel gaan geven. Ook over de vraag of er misschien iets mis was met het toestel, die Tupolev 134, die wel vaker bij ongelukken betrokken is. Oké, okay, nou en zodra we meer weten over die mogelijke Nederlandse doden, dan melden we dat uiteraard zo snel mogelijk. Dankjewel, kiezer Hekster. Problemen in een voor Griekenland lijken met de dag groter te worden. Hoe ze daar nog uit moeten komen, bespreken we straks. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. De teller staat nu op 157 kilometer file. Twee lange files op de A4, Amsterdam-Den Haag. Tussen Rolovarensveen en, en Leidsendam 14 kilometer. Daar was heel even een reisrook dicht na een aanrijding... die is net weer vrijgegeven. En ook een lange file op de A15, Nijmegen richting Gorkum Tussen Ochten en Tiel, 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor negen en het gaat niet goed met de achterstandswijken. Dat constateert het Sociaal Cultureel Planbureau in een nogal somber rapport. Joris van der Kerkhof heeft dat rapport bij zich en is in overweging een van die achterstandswijken of moet ik probleemwijk zeggen. Ja, probleemwijk. Nou ja, kijk, de mensen die zelf in een probleemwijk wonen... die zullen niet zeggen dat ze in een probleemwijk wonen. U woonde hier 33 jaar. Voelde u dat u in een probleemwijk woonde? Nee, helemaal niet. Ik voelde me hier thuis. Ja. Maar toch verhuisd. Ja, ik ben toch verhuisd, ja. ja op een gegeven moment komt er ook een, een moment in je leven... waarvan je denkt van, nou, ik wil ook een huis kopen. Nou, uiteindelijk is het ergens een maars geworden... Het is ook hier vlakbij. Ja. Dus uh, ik wilde niet uh, echt ver weg van Overvecht zitten. Want hier woont de familie nog? Mijn familie uh, woont hier uh, in Overvecht nog, ja. Deurtje open en dan komen we opeens, licht aan, in een uh, theaterzaaltje. Uh, wat doen jullie hier? Uh, wij maken hier uh, uh, voorstellingen, dus uh, we repeteren hier. Uh, met de mensen uit uh, de wijken. ja, Vooral uh, van Overvecht, Zuilen, uh, vooral van Utrecht, zeg maar. Ja, wat voor jullie zijn met z'n tweeën en nu? Wat voor voorstellingen zijn dat dan mensen vertellen hun eigen verhaal? Ja, wij uh, maken theater met mensen uit de Utrechtse wijken. En alle voorstellingen zijn altijd gebaseerd op hun eigen leven. En we zoeken daarbij juist die mensen op in de wijk... die op wat grotere afstand staan van de bestaande kunst- en cultuurcircuit. Ja. Nou, dat onderzoek wat vandaag gepresenteerd wordt... gaat over wijken zoals Overvecht, nog 39 andere wijken... Krachtwijken, Prachtwijken, Vogelaarwijken... Uh, uh, uh, onderzocht uh, de, de afgelopen jaren. Uh, ziet u een verandering over hoe het in zo in hier en in overweg gaat? Je ziet natuurlijk dat er heel veel wordt gedaan aan herstructurering. De oude flatjes worden afgebroken. Uh, het gebouw waar wij in zitten was vroeger een kerk. De Stefanuskerk. Het is nu cultuurhuis Stefanus geworden. Waar wij gelukkig be, uh, nou ja, bewoner van mogen zijn. Um, dus ik denk wel dat er heel veel wordt getracht. Ook op het gebied van cultuur. Om cultuur wat meer naar de wijken toe te brengen. Dus minder op afstand. Hè, minder in de binnenstad. Maar wij hebben hier gewoon een eigen theaterzaaltje. We hebben hier ons eigen publiek. Ja, dat uh, maakt de wijk de leverheid beter, groter? Ja, absoluut. absoluut. Is, uh, het is ook een bindend uh, element, moet ik zeggen, in een in wijk. Ja, mensen komen hier en uh, maken contact en, uh, en, en ze komen vaker terug. Nou, een voorstelling die er binnenkort is, is even serieus. Nee, maar nu echt. Maar er is ook een meneer die een verhaal gaat vertellen. Mahmoud, een vader uit Overvecht. Uh, overvechters, dat zijn veel vechters hier in de uh, overlevende zin van het woord. Ja, ja, absoluut. Uh, um, ik, kijk, vroeger was, uh, uh, was overvecht een van de mindere wijken, uh, uh, wat ze zeiden. En uh, mensen moesten ook echt voor vechten om, om, <laughs> voor een plekje. Uh, de mensen zijn er juist daardoor sterker geworden. En uh, we willen die mensen ook uh, in beeld brengen door zulke voorstellingen te maken. Nou, te, te zien uh, hier uh, binnenkort overvechters over overvecht. Misschien is het ook voor Utrecht een optie. In Amsterdam is er een project dat loopt met studenten. Die doen daar vrijwilligerswerk in zo'n achterstandswijk... om de leefbaarheid te verbeteren. En het lijkt te werken. Twee, drie. De achtertuin staat een hele hoge boom. Die is niet als die andere zo heel gewoon. Ik ben Jantina Bijpost. Ik ben 25 jaar. Ik studeer sociologie aan de VU... Ik doe mee aan Project vooruit. De deel is dat je tien uur in de week uh, vrijwilligerswerk doet... of maatschappelijke activiteiten, en in ruil daarvoor krijg je een woonruimte. Uh, ik ben zelf muziektherapeut. We zingen verschillende liedjes, we, we spelen op trommels en instrumenten. Het zijn een paar hele enthousiaste meiden. En soms doen we ook raps, uh, jongens tegen de meisjes, dat soort dingen. Nog gekletst, laten we beginnen. In het buurthuis zitten in een kring tien meiden. Wat zou je nou normaal doen als je geen muziekles had? Uh, weet ik niet. <laughs> gewoon tv kijken. Op. Ja, dan ga je altijd gewoon naar huis? Ja. Je hebt ook kinderen die helemaal niks te doen hebben. En alleen maar thuis zitten. En dan uh, zorg ze ervoor dat ze ook een keertje van de bank afkomen. Liora Eldar van het project Vooruit. Jullie begonnen een paar jaar geleden met 16 studenten. Inmiddels zijn het er 60. Het is een groot succes. Het is een succes. We hebben nu 60 studenten die in achterstandswijken wonen. Uh, de kinderen zijn minder op straat. Op school horen wij iedere dag dat de kinderen beter presteren. Van de woningcorporaties horen wij dat veel meer woningen zijn goed benut. Waarom eigenlijk studenten? Studenten zijn in het begin van hun volwassen weg. Deze studenten, als zij eh, managers worden en ze gaan gewoon sollicitanten eh, krijgen, gaan ze niet naar de kleur of naar de naam kijken, maar wel naar kwalificaties. En ze leren hier hoe mooi mensen kunnen zijn en goed kunnen zijn, ondanks het feit dat op de media staat het een paar keer of meestal anders. De erken, als ik denk ik dat het dorpje. Schattig. Organisatie Achter vooruit wil het project ook gaan inzetten in andere grote steden zoals in Utrecht. De reportage was van Jessica van Spengen. Het is acht minuten voor 9. Het is weer een uh, spannende dag voor Griekenland. Het parlement vergadert over nieuwe bezuinigingen. Hebben we het eerder over gehad vanochtend in het Radio 1-journaal. En pas als die erdoor komen, die plannen, is Europa weer van plan... een nieuwe tranche van 12 miljard euro aan noodleningen over te maken. Hoe komt het toch dat juist Griekenland zo in de problemen is gekomen? Daarover gaan we het hebben met uh, Hero Hockwerda, Griekenlandkenner en universitair docent Nieuw-Grieks aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Laat het eerst maar eens even over de politiek hebben. De centrumrechtse oppositiepartij wil nu niets te maken hebben met de bezuinigingen van de Paso-premier Papandreou. Is dat nou exemplarisch voor de Griekse politiek? Ja, ik ben bang van wel, ja. Uh, door de twee partijenstelsel wat er in feite heerst, doordat er steeds gewisseld wordt tussen beide partijen in de regering, uh, ja, denkt een volgende regering al gauw uh, niks met de vorige te maken te hebben en andersom. Uh, maar zelfs de huidige oppositiepartij, die toch voor een belangrijk deel de laatste jaren verantwoordelijk was voor de uh, ellende die ontstaan is, uh, ja, die maakt zich er nu wel heel makkelijk van af, moet ik eerlijk zeggen. De huidige premier Papandreou, meneer Hock, krijgt wel heel veel verwijten... dat hij niet hard genoeg optreedt. Maar heeft hij wel een andere mogelijkheid? Kan hij wel harder? Pikt de bevolking dat? Nou, ja, nee. Er is enorm veel protest. Maar het gaat niet alleen om het protest op straat... maar ook in zijn eigen partij heeft hij genoeg tegenstand. Ja. Ik denk dat Papandreou op zichzelf op dit moment... ja, de beste is die ze kunnen hebben. Alleen niet iedereen, ook in zijn eigen partij... en binnen de regeringsfractie en binnen de, minister, de oude ministersploeg... die, die kon daarmee overweg of die voelde daar zo hard voor. Dus hij moet ook rekening houden met erg veel tegenstand in zijn eigen kring... Ja, en, u zegt... en dat maakt het allemaal vreselijk moeilijk voor hem. U zegt er is ook geen ander die dit kan... Nou ja, geen ander die dat kan. Ja, niemand is onmisbaar zeggen ze altijd. Maar ik denk dat in het huidige politieke veld van, van Griekenland, of in elk geval van deze pasok, hij hey, een van de beste, de beste is die dit uh, zou moeten kunnen klaren. Maar uh, al die veranderingen die het land nodig heeft, uh, dat is duidelijk. Uh, ja, die kan hij niet op zijn eentje allemaal organiseren. Nee. Wat voor structurele problemen moet Papandreou als eerste oplossen? Wat is het belangrijkst? Uh, ja, uh, op dit moment moet er eerst geld gevonden worden om uh, um verder dingen te kunnen organiseren. Maar vervolgens uh, zullen er een heleboel dingen in de, in de samenleving echt goed georganiseerd moeten gaan worden. En dat, uh, dat gaat om de belastinginning. Uh, uh, dat iedereen uh, die zou moeten betalen, dat ook, uh, dat ook werkelijk gaat doen. Uh, er, er moet een kadaster komen, daar zijn ze al jaren mee bezig. Maar uh, dat duurt ook, uh, dat schiet ook niet op. Uh, uh, zo moeten er veel meer dingen echt feitelijk georganiseerd gaan worden. Een, een, zeg maar een centraal bureau voor de statistiek dat is er niet echt... Uh, uh, dat echt onafhankelijk is. Uh, uh, en, en verder de hele organisatie van de staat en de, en de samenleving... die zal uh, ja, nou ja, hoe dan ook op een meer West-Europese manier moeten gaan uh, plaatsvinden. En, en dat is denk ik uh, vooral de grote strijd in Griekenland op dit moment... of de, de laatste decennia tussen de, degenen die willen moderniseren... En en de mensen die ja, ja, het bij het oude politieke en sociale systeem willen houden. Ja, hoe kan het... Uh, Omdat dat, het hun goed uitkomt. Dat die, dat die Griekse maatschappij nog zo ouderwets is? Ja. <hums> ja ik, eigenlijk moet je dan wel een hele eind in de geschiedenis teruggaan, denk ik. Ja, dat kan bij de Grieken. Kijk, ja, ja, en, en ik laat de oudheid dan nog maar even rusten, want dan uh, gaan we wel heel ver terug. Maar uh, als je iets dichterbij kijkt, dan uh, zijn ze eeuwenlang onder de, de Ottomaanse overheersing geweest, of een deel van het Ottomaanse Rijk geweest, en daarmee eigenlijk buiten de, de ontwikkeling van Europa gebleven. Terwijl wij hier al eeuwenlang uh, bezig waren uh, uh, Nederland of Frankrijk of Duitsland of Engeland, of weet ik veel, op poten te zetten, uh, uh, Ja, zat Griekenland uh, onder de plak in een ander rijk... En uh, hebben ze geen deel gehad aan renaissance en, en verlichting en weet ik veel. Uh, ze hebben dat allemaal in, uh, vanaf 1830 moeten zien in te halen. En uh, ja, dat, dat, dat lukt zo snel niet kennelijk. Uh, er is ook anderhalve eeuw van gerommel geweest. Pas vanaf 1974, dus na de kolonelsdictatuur, is er een beetje een, uh, een stabiele politieke situatie. Maar nu moet het nog maatschappelijk georganiseerd. En hoe zit het nou met die, met die volksaard, weer daar? Want we zien vandaag in de Telegraaf weer een beeld dat geschetst wordt... Uh, Grieken die op een terrasje een beetje aan het lurken zijn aan, ja. een, aan een glaasje thee. Uh, ze zijn lui. Ja, ja, maar ja. Zijn ze nou lui of hoe zit uh, dat? Nou, ja, nee, dat zijn allemaal verhalen, vind ik. Uh, als je hier in Amsterdam rondloopt en foto's... foto's ja, je zult nou niet op een terrasje kunnen nee. kijken hier in Amsterdam. <laughs> je regent, zal ze wel maar, kunnen vinden uiteindelijk. Uh, uh, ja. De cafés die, uh, zitten hier ook aardig vol. Uh, okay. ja, dat is makkelijk zat om uh, daar foto's van te maken. Hero de nee, uh, Grieken die werken keihard.